Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe ministers en staatssecretarissen kunnen de koffiemachine uitproberen... Want 299 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen is er een nieuw kabinet. Vanochtend werd de ploeg op het paleis beëdigd en gingen ze met de koning op de foto. Inmiddels zijn ze op hun nieuwe werkplekken, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Eigenlijk zoals dat altijd gaat bij het aantreden van een nieuw kabinet. De vertrekkende bewindslieden dragen over aan hun opvolgers. Die waarschuwen ze voor de laatste voetangels en klemmen als het goed is. En na het instellen van hun bureau kunnen de ministers door naar hun volgende afspraak. Want om vier uur is de eerste. Ministerraad. Als het aan het OMT ligt, dan is het gedaan met de zelfgeknutselde mondkapjes. De experts willen dat je op meer plekken een neusmondmasker gaat dragen. En dan niet zo'n stoffen, maar een medisch masker, vertelt mijn collega Bas de Vries. Dat betekent inderdaad het einde van uh, die zelfgemaakte maskers... die je in allerlei vormen en maten en kleuren in het uh, straatbeeld ziet... en die, die je dan vervolgens zelf mag wassen thuis. Het nieuwe kabinet moet nog beslissen of ze dat nieuwe OMT-advies overnemen. In een natuurpark in Engeland zijn de fossiele resten van een compleet zeereptiel gevonden. Het gaat om een ichthyosaurus van 10 meter lang. Die leefde tussen 250 en 90 miljoen jaar geleden. Mensen die houden van kruiswoordpuzzels, die kennen hem al. Want een ander woord voor de ichthyosaurus is vishagedis. En de eerste schooldag van 2022 zit er alweer bijna op. Bij deze school in het Groningse Eendrum hadden ze er vanochtend behoorlijk zin in. Yeah! En ook ouders zijn blij, want het was thuis best lastig om de kist er een beetje bij te houden. Ze hebben de concentraties op nu weg. En dan is het op school is het gewoon veel leuker en veel beter qua leren. En toch ander gezag en ze luisteren naar een ander. Toch beter als naar nee, je moeder of dan duur. Ja, en waar de kinderen het meeste zin in hadden? Spelen. Spelen. En jij? Ook spelen. Ook spelen. En jij dan? Rekenen. Maar hebben jullie de meesters en juffen die een beetje gemist? Nee. Het weer. Vanmiddag is het droog met soms wat zon bij maximaal 6 graden. Behalve in het oosten. Daar blijft het op sommige plekken de hele dag mistig. Morgen opnieuw wat zon, later regen en ietsje kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. En 250 Den Helder de Kooi. Een wachttijd bij de kooi van een half uur in 2 kilometer file. En tot zover zo de verkeersinformatie.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 Oh. Yeah.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 Ik zal eens kijken of we nog ook het beetje dierennieuws... Uh, Piet Report's schijnt er ook gezien uh, te zitten. Dus uh, dan uh, zal ik eventjes het uh, autosportnieuws... en wellicht laat ik het aan een ander over. Dat weet je maar nooit met dit soort spontane acties. Um, dat zijn eigenlijk een beetje de onderdelen... die normaal gesproken in deze Zandvoort op zaterdag zitten. Afgezien natuurlijk ook uh, van de muziek die uh, boordevol in zit. Bijvoorbeeld deze uit de jaren 80 van Bananarama. Zat ooit nog eens ergens uh, verstopt in een film... Uh, dezelfde maker destijds ook van uh, de Rocky 3. Uh, of van de Rocky 1 tot en met uh, 5 versies. John Olvidsen. Namelijk de karate keer, de Cruel Summer. <hippen>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 Faster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 When I look at my child girl, I could pretend thing really meant too much When I look at my child girl.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 Goed, uh, wie uh, op de klok kijkt, die ziet dat het dus hoogtijd is voor. Ja, want het uh, weer is uh, ook um, een beetje van slag. Tenminste, uh, het is een beetje de opmaat uh, naar een beter weer, hoor, denk ik. Vervolgens Rico Schreuder, wat de heren op de zaterdagmiddag uh, doen gebruikelijk uh, voordragen, want uh, zij doen dat uh, van hem. De, de weerblog van Rico Schreuder.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 Positive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 what you see, yeah, yeah.